Met Dennis van den Buijs. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijnkaast. Ik zit hier onder een uh, fantastisch lekker warm lentezonnetje met een glas belbul in mijn handen, want dat is de nieuwe. Merknaam, het keurmerk voor de Belgische mousserende kwaliteitswijnen. We zitten aan een zwembad van de Villa en Pain in uh, Brussel. Art déco, maar wat er in het glas zit is misschien ook kunst, daar ga ik het over hebben. Met de initiatiefnemer van Belbul, dat is niemand minder dan Wouter Bogaert van uh, Wijngaard. Het verhaal in oost -Laner. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben je trouwens juist gelegen met je Wijngaard? De Wijnhaard is gelegen in Lembergen. Dat is een deelgemeente van Merelbeke, nu fusiegemeente, Merelbeke-Melle. Maar ik vind dat wel het mooiste deelgebied van uh, de gemeente. <lacht> Bij deze is dat uh, gezegd. We zitten hier aan de bubbels, want ja, er was iets aan jou aan het vreten. Hè? Klanten, consumenten, wat kwamen ze vragen? Klopt, um, het, het, ik kan niet zeggen dat mij dat enerveerde, want ik heb niks tegen uh, de collega's. Maar het is zo natuurlijk, de vraag naar een fles cava... Dat wringt toch altijd wat je in de maag moet ik, uh, toegeven? Ja, absoluut. En dat is wel, uh... Wouter, heb je nog wat van jouw cava? Ja, klopt. Hè. Dat, is, dat is de vraag die ze dan mij komen stellen: van, mag ik een keer een fles van uw cava? Dan denk ik ook: Oké, okay, okay, ja, kava, niks tegen cava. Er is uh, zeer goede cava. Er is ook minder goede cava. Maar dat is bij ons uh, materiaal niet anders. Maar nee. dus ik vond: moet anders moet anders worden. En uh, daar hebben we dan ook werk van kunnen maken. Ja. En uh, hoe heb je dat gedaan? Waar is dat begonnen, dat zaadje? Want we zijn nu lente 2025. Wanneer is dat verhaal begonnen? Dat is al een verhaal dat nu toch ongeveer twee jaar uh, duurt. Ja, klopt. Dat is een, een verhaal dat gestart is. In de wijnhaard: men heeft veel tijd hè, om in de wijnhaard uh, door te brengen. Je moet daar ook veel tijd doorbrengen, maar dan heb je ook veel tijd om te denken. En bij mij is dat ook een beetje het moment geweest dat ik dacht van, dit moet beter, Belgische mousserende kwaliteitswijn. Alvorens een, een sommelier daar heeft uitgesproken, zijn de bubbels weg, hè, uit de glas. Dus dat moest anders, vond ik. En daar hebben we dan ook aan gewerkt. Ik heb ook het, het, het platform gekregen. Ik ben lid geworden van de VZW Belgische wijnbouwers bij het bestuur. En dan heb ik daar kunnen voorstellen, en samen met Lodewijk, Lodewijk Waas van Domein Waas. Hebben we daar echt hard aan gewerkt om dat tot, uh, tot het, het resultaat te brengen wat het vandaag is? ja, ja Want vandaag is dus de naam Belbul voorgesteld. Uh, 22 domeinen, ook in Wallonië, trekken mee aan die kar. Uh, wie mag zich nu Belbul noemen? Of waar gaat het over gaan? Ja, het is zo dus, uh, dat er wel vo strikte voorwaarden aan gesteld zijn. Hè. Dus, um, in België heb je een erkenningscommissie. België en Vlaanderen, in, in Wallonië is dat een ander soort uh, manier van werken. Maar de wijn moet voldoen aan die erkenningscommissies te zeggen. BOB moet dat zijn en voor Wallonië is dat een AOP. Als dat niet is, ja, dan kan je niet geen lid worden van de club. Dat zijn de beschermde oorsprongsbenamingen ja, ok. vergelijkbaar met de A.O.C.'s. Ja, dus de wijn moet eerst al aan de regio's van het Hageland, aan de Westhoek. Maar je hebt ook een, een BOB voor alle Vlaamse schuimwijn, dacht ik. Hè? Zo is het, maar het geluk is dat we de B.O.B. overkoepelend hebben voor volledig België. Dat is het, het, het grote voordeel en dat was ook uh, direct de insteek van de meeste Vlaamse wijnbouwers. Het moet Belgisch gedragen worden, anders doen we er niet aan mee. En het geluk, die zijn daar ook direct op meegestapt en gezegd van oké, okay, we gaan dat doen. En we gaan ook over de taalgrens heen. En zo geschieden. Ja, want België land met twee talen. Dan moet je een naam vinden die in beide landsgedeelten, in beide talen, iets wil zeggen of goedgekeurd wordt. Leg eens uit, waarvoor staat Belbul? Het is zo dat ik in oorsprong was gestart met de naam Belbulus. Dus op zijn Frans geschreven, Belbul, dus de bul. Ik had ook een beetje een nacheck gedaan met het, uh, de mensen die mij begeleid hebben voor de bescherming van de naam. En die zeiden ook, ja, je moet opletten met Red Bull. Dus daar ook was al een beetje ja, een trigger van, hoe gaan we dat doen? En heb ik eerst Belle -Bule op die manier voorgesteld. In Vlaanderen was men daarmee mee. Maar tot mijn grote ja, zou gezien, verwondering vond men in Wallonië dat de Franstalig klinken dan zijn ze van, oké, okay, um, dat moeten we anders. En dan hebben we daar direct op die vergadering beslist, we gaan de LIS achteraan van Bulle weglaten. En zo is het merk ontstaan. Een mooie symmetrische naam met grote B. Ja. Je moet het logo ook maar op de website van uh, Wijnkast bekijken, terwijl er in een glas neufelt, denk ik, dat brengt geluk, <laughs> scherven. Um, jij maakt zelf ook mousserende wijn, Belbul moet ik nu zeggen. Op basis van welke druiven, hoe zien jouw wijnen eruit, hoe, wat is hun profiel? De bij, mijn wijnen zijn niet echt, absoluut, geen kopie uh, aan champagne, nog aan cremants. Ik heb daar ook voor gekozen, uh, direct, om zeker geen kopie te maken. En dat is ook de bedoeling van Belbula, uh, dat mag geen kopie conform iets zijn van onze andere collega's. Is dus, geen ja. Chardonnay of Pinot Noir bij jou? Toch wel, er zit een Chardonnay in, maar de rest is Pinot Auxerrois en Lemberger. Ik ben in het dorp Lemberg gevestigd en ik heb direct um, ervoor gekozen om Lemberger te maken, er ook aan te planten. Dat is een blauwe druif, hè? Dat is een blauwe druif en ik wist, dofjes dat ik daar geen rode wijn in ons klimaat ging kunnen van maken. Die druif laat dat niet toe, um, maar die is zeer ondersteunend voor de mousserende wijn. Dat is echt een... een die geeft ruggekraat aan mijn wijn. Mm -hmm. Absoluut. En de Chardonnay, die staat dan voor die finesse. En de Auxerrois die staat dan voor de fruitigheid in de weg. Je maakt één QV met de drie druiven. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Het is, het is een blend van alle drie: um, 50% Auxerrois, 25% Chardonnay en 25% Lemberger. Ja, ja, ja. Ook uh, volgens de traditionele methode gevinifieerd. Uh, minstens 15 maanden surlat in de kelder. Dus ik vind dat dat wel moe. En wat ik. Ja, we zouden onze wijnen nog langer moeten in de kelder houden. Want de voorschriften van de nieuwe Belbul zijn minstens negen maanden ja. rijping. We moeten dat misschien even uitleggen. Wat doet zo'n maand rijping meer of minder? Wat doet dat eigenlijk in de kelder? Dat is dus de beginfase, de opstartfase van de histing. Dan, dan doet dat terug zijn ding. Dan wordt de druk ook opgebouwd in de fles. Tot 7, maximum 7 bar zal dat gaan. En dan gaat de gisting terug stilletjes weggaan. En die gistcellen die vallen dan in de fles neer op, op het ja, surlat dat wil zijn die flessen liggen horizontaal. Hoe langer dat we die op die fijne gistcellen kunnen laten liggen, hoe meer smaakaroma's dat dat afgeeft. En dat is juist het mooie. Hoe langer dat je dat ook laat liggen, dan krijg je natuurlijk van die typische brioche-heuren en, en die smaken die ook helemaal gaan verweven in elkaar, maar ik kies er dan toch nog voor voor maximaal 15 tot 18 maanden te gaan om zijn floraliteit en vreugdigheid nog te bewaren. Om het cru te stellen, hoe minder lang surlat, hoe meer een aperitief van je hebt, hoe langer, hoe gastronomischer ook het profiel. Hè, hoe meer je het bij, bij complexere maaltijden ook ja. uh, kan gebruiken. Maar je zei, we willen, ik wil zeker geen... Tweede champagne maken of me daarmee vergelijken. Er gebeurt veel meer hè? in Vlaanderen, in Wallonië, ook als het gaat over druiven. Je hebt streken zoals in Henegouwen, waar ze heel hard werken met Chardonnay, Pinot Noir. Klassiekers ook zoals Château Meerdaal, het wijnkasteel in de buurt van Leuven. Die eerste generatie heel hard op die Franse druivenrassen. Maar er staan hier ook andere types schuimen. Van Johaniter bijvoorbeeld, wat voor een druif is dat? Dat zijn de typische, typisch, ja, ik denk dat we dat meer en meer gaan beginnen leren kennen als consument ook. Johaniter Solaris, euh, Souvenir Gris. Dat zijn, mocht ik nu nog opnieuw beginnen, dan weet ik zeker, dan worden dat de soorten druiven die ik zou aanplanten. Nu mijn lesgever en de man die mij toch wel ergens heeft getriggerd, euh, ja, Farnes, nou, die, die was toch wel met een ander idee. Maar nu... Omwille van de klimatologische omstandigheden is het wel zeker meer aangewezen. Dat zo, en dat vind ik daar nu mooi aan, ook aan België, dat wij zo'n beetje het pioniersland worden om dat soort nieuwe wijnen te ontdekken. Want we moeten misschien verduidelijken, die druivenrassen die je opnoemt, Johanniter, Solaris, uh, die Souvenir Gris, dat zijn resistente rassen. Hè? Je moet daar veel minder met sproeimiddelen, chemisch, al dan niet, in in de wijngaard mee aan het werk gaan tegen onkruid, tegen insecten. Het is biologischer, hè? Klopt, ja. Dat is juist. En dat, dat is een significant verschil. En dat is voor mij ook wel een beetje een punt geweest waarvan ik dacht, want ik werk volledig 100% biologisch. Ik tracht dat te doen, maar dat is zo moeilijk om op een biologische manier met die traditionele rassen, en dat is een significant verschil, ik denk dat het tot wel, ja, toch wel een 2 derden van verschil van spuitbeurten geeft. Dus dat is wat ja, maakt het zo moeilijk? Kan je dat uitleggen? Wat gebeurt er meer met Chardonnay dat met Johanniter niet gebeurt? Ja, dat is natuurlijk... Die schimmelrassen, die, die, die schimmels de, die opsteken, die zijn gevoelig... De traditionele rassen zijn zeer gevoelig voor ons vochtig klimaat. Daartegenover die Johanniter's, die zijn veel minder gevoelig voor dat soort klimaat. En uiteraard, die zijn weerbaarder. Die zijn resistenter daarteen. Maar let op, een jaar als vorig jaar, 24 jaar dan is er niks tegen bestand. Dan, is, dan mag dat nog resistent zijn, dat mag dan traditioneel zijn. Als je dan niet, en ik heb dat ook echt waar gevoeld, ik had maar een derde van, mijn, van de normale opbrengst. Als je dan natuurlijk wel moet spuiten, spuiten, spuiten. Eén, milieu, dat zie je niet, dat wil je niet doen, dat is echt iets dat je denkt van kinderen, kleinkinderen die moeten ook een, een omgeving hebben om te leven. Voor mij speelt dat ook wel echt een, een zeer cruciale rol in het volledige het verhaal. Ja. Ja. Nu zijn het de 22 grotere domeinen, zeg maar voornamelijk toch, die mee intekenen. Uh, denk aan champs -des -Yoles, uh, Rufus, uh, Mont-des-Anges, iets kleiner dan rond Henegouwen en Bergen. Uh, je hebt uh, Entre-Deux-Monts uit de Westhoek, uh, Aldenijk, Genoelselderen, uh, Château-Meerdal, waar we het al over hadden. Uh, hoe gaan jullie die Kleintjes tussen aanhalingstekens overtuigen. Je bent zelf geen al te grote producent van uh, mousserende wijnen. Belbuul, moet ik dus zeggen. Ik moet er zelf ook nog aan wennen. <lacht> Wouter. Maar hoe ga je die, die misschien minder professionele, misschien minder grote overtuigen om hierin mee te stappen? Want het heeft wel een kostprijs. Hè? Het heeft een kostprijs. Maar ik denk ook, dat was voor mij ook al in het begin hè. een voorwaarde voor mijzelf. Ik wou mijn wijn, hoe klein dat ik ook was, door een erkenningscommissie laten. Ja, proeven, degusteren, is die markt waardig? En ik vind dat belangrijk dat je dat ook doet als producent. Moet je ergens toch een kapstok hebben waar je zegt van oké, okay, wie, wie, wie bepaalt zoiets? Dus in een erkenningscommissie op dat vlak is dan wel zeer interessant. Dus dat is een eerste belangrijke voorwaarde om deel te nemen. En dan vragen wij uiteraard een licentiekost, dat is eenmalig, um, om het merk te ondersteunen en dan een kleine bijdrage Echt waar, dat is minimaal. Maar we moeten een merk kunnen blijvend ondersteunen in de markt zetten. Als wij morgen een, een beurs willen doen, ergens in het buitenland, dan moeten we de middelen ook ha halen. En die kleintjes gaan ook meeprofiteren van de grote inbreng die te grotere gaan doen, die gaan het uiteraard wel dragen en ook ondersteunen. Maar de kleinere gaan meegaan in de flow. Want dat is hetzelfde in de champagne. Daar, daar hoor je ook de grote wijnhuizen zeggen van ja, maar wij bekostigen wel het systeem. En de kleintjes profiteren mee. Goh, zo extreem wil ik het niet plaatsen. Maar het is wel zo dat de grotere het initiatief nemen en dat de kleinere meegaan in de flow. Dat ze daar een kleine bijdrage moeten voor leveren. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is en ja. dat is ook echt menswaardig van, van, van kostprijs. Dat is, dat is niet een paar honderden euro's, ja, dacht ja, ik, per jaar. Echt waar, echt waar, dat is niet overdreven. En iemand die gelooft in, in de vooruitgang en de ontwikkeling, het is een Belgisch merk dat we op de markt brengen, die, die gaat er toch wel mee van profiteren en, en die kan er toch alleen maar tevreden door worden. Ja, ja. Spreek van de Belgische markt, de vraag is, voor wie doen jullie dit? Is dit voor. De Belgische horeca, om dat product smooth te geven, voor de Belgische bubbeldrinker, want zo zijn er heel veel. Is dat voor het buitenland? Belbul, voor wie is dat? In eerste instantie sowieso voor de Belgische markt. Sowieso voor mij is dat een de insteek geweest van, oké, okay, wij produceren, maar als je dan ziet de hoeveelheid die gedronken wordt in België van bubbels... Wij komen daar nooit, nooit, nooit aan, als iedereen, en denk maar, officiële instanties zoals, ja, er mag nu natuurlijk niet veel niet meer euh, alcoholische dranken geschonken worden, maar stel nu dat alle officiële instanties niet meer zeggen van, wij gaan, gaan voor buitenlandse merken, maar wij gaan voor een Belgisch merk, voor een Belgisch alternatief, dan denk je dat ons missie al geslaagd is. Hè? Dan is het op, dan heeft de ja, consument ja. niks meer. Ja, absoluut, absoluut. En, maar ik voel wel, de grotere domein die zien dat meer ook als naar een, een, een uitgang voor bord voor naar buitenland te gaan. En ik begrijp dat ook, hè? als je met 300.000, 400.000 flessen gaat zitten en productie. Oké, okay, maar ik hoor nu toch, het is geen enkele moeite om dat verkocht te krijgen. Dus, nee, veel belangstelling, ook van de, van de pers, de generieke brede media, zijn hier ook. De nieuwskanalen, ga zo maar door. Um, waar staat Bel in, in de Belgische horeca. Op dit moment, hoe schat je dat in? Nergens. Op dit moment is daar bijzonder veel werk aan nog aan en, en dat was voor mij ook een beetje het, het punt waarvan dat ik dacht um, daar moeten we toch werk van maken om, om toch iets mee te kunnen doen. Um, al was het maar gewoon als je nu een kaart op een restaurant ziet en je ziet daar telkens eh, champagnes. Okay, champagne, oké ja, champagne dan zie je dat en, en als je al geluk hebt, dat begint nu wel meer en meer een trend te worden. Zie je daar ook al meer andere mousseerende wijn? Maar het zou voor mij ongelooflijk zijn, mocht daar gewoon een titeltje staan, Belbul, en daaronder dan de verschillende, en dat de mensen, en zo gaat dat beginnen leven. Het is, het is niet... Regionaal is het vaak sterker verankerd. Ik kan me voorstellen, misschien in de buurt van jouw wijngaard, zal er wel restaurants misschien jou kennen, of... Nee, toch niet. En, en ik werk daar ook niet op. En, en nee, nee, nee. Omdat mijn productie is te klein. Maar ik voel wel van mensen, van collega's rondom mij, dat mensen er tevreden over zijn. Dat die, die, die worden op de kaart geplaatst maar er wordt er nog te weinig mee gedaan. De restaurateurs, de horeca, en ik hoop met Goimio dat dat nu toch wel die, die, die wijnhets die ze uitbrengt. Dat is, dat is, ik vind dat een ongelooflijke ondersteuning voor, voor ons als, als, als sector. Ja, de, zeg maar, ze rijken Belgische wijnprijzen uit. Ook de Vlaamse sommeliers hebben natuurlijk een jaarlijkse wedstrijd van de beste Belgische wijn. Um, er beweegt wel wat, hè? rond Belgische wijn. Je hebt dan ook artikels in La Revue de Vin de France, de uh, Financial Times, zoomt in op België. Ja. Er, er, er bruist iets, mag ik misschien vandaag zeggen? Ja, klopt. Ik vind dat ook. En, en we moeten daar ook terecht, we moeten daar trots op zijn. En ik vind dat we te lang in ons hoek blijven. En ik vond ook nu het momentum gekomen om dat echt te doen. Hè. Mm -hmm. Want je ziet ook, een chandiole, als dat ergens een concours wint, Wereld, wereldwijd dat je daar toch een, een prijs kunt uithalen, dan denk ik ook van nu moeten we dit een smoel geven. Echt waar, dat moet een gezicht krijgen. En ik denk dat het moment er is en een schitterende omgeving nu, een schitterende dag, ik, allez, voor mij het kan niet beter. Nee. Het kan niet stuk. Nee. De vraag is nu natuurlijk hoe bekend gaat het merk worden, hè? want je had ook kunnen kiezen voor iets gemakkelijker, ik zeg maar iets Cremant de Belgique of Cremant van België, dan zit je meteen op dat niveau van de Elzas, de Loire, maak je duidelijk wat je maakt. Uh, is dat ooit bedacht of ter sprake gekomen? Er zijn lange studies vooraf aangegaan in België. En typisch voor België, waarschijnlijk, alles moet heel lang duren. En dat duurde ook heel lang, en voor mij duurde dat lang. En wat ook het probleem was, en dat voelde ik ook in Wallonië: het, het, het, de benaming Cremant, dat dat voor sommigen top was, maar voor sommigen was dat not done. Hè. Dat, was, dat ging uh, no passeraan zijn. Hè. Dat, dat het, het een te laag imago dan had? Of? Ik denk het niet, maar gewoon omdat je daar dan terug te veel gaat denken, kopie conform van Fransen. En dat is nu echt wat we niet wouden. We wouden een eigen merk. Ja, dan moet je ergens afstappen van, van een cremant of, of ja, wat is spumante, ja, Spoumante, cava, wat betekent het? Het gebruik van de naam gaat toeslaggevend worden. Een paar weken geleden heb ik, want dat doe ik ook, voor Knak Weekend een stuk geschreven over Belgische wijn, waarmee ik ook uh, met Lodewijk Waas uh, gesproken heb. Uh, en iemand die ook al in mijn podcast te gast was, Christel Balkaan, uh, ja, wine lady of the year geweest, is bezig met de master of wine ook, die zei, eigenlijk hebben wij veel meer gemeen met de Engelse wijnbouwers, dan met de Fransen. We zouden beter met de producenten van English Sparkling Wine eens samen zitten, dingen samen organiseren rond kenniskunde, terroir. En we kijken zoveel naar Frankrijk. Hoe kijk jij daarnaar, naar wat zij zei? Wij kijken daar te veel naar en, en ik was terecht tevreden toen ik het las. Echt waar, omdat, ze, omdat um, zij ook verwees naar... Engeland heeft direct een uniform label op de markt gebracht. Een English sparkling wine, ja. of die nu ja. van Kent of Sussex kwam, ja. Ja. dat ja. maakt niet ja. uit. Maakt niet uit, hè. En dat was voor mij zo... Dat gaf mij direct een gevoel van, yes, we zijn goed. En ik vind het zeker terecht een opmerking dat we beter met hen ook in contact zouden komen, omdat zij ook met hetzelfde uh, momentum zitten, dat daar ook mee speelde. Wij, wij moeten op die manier kunnen buitenkomen, hè. Ja. Wouter, moet ik jou even laten gaan? Want er is een fotomoment met alle aanwezigen en producenten. Misschien moeten we even pauzeren ja. voor we afsluiten. Ga de foto nemen. Ga er maar bij staan, misschien. Hè? Tot zo. Ja, twee jaar terug. De eerste mail. met. Uh... Wacht, we zijn... Wouter, je bent oh, ja. terug van het fotomoment. En ook Guido van Imschot is hier van de Vlaamse Vereniging van Sommeliers. Ja. Ere sommelier ongeveer overal ter wereld. Onder meer in Piemonte, dacht ik. Ja, dat is ook wel. Je was iets aan het vertellen, Wouter. Ja, het was uh, het eerste mailbericht dat ik stuurde in verband met de naam, was trouwens naar Guido van Hemschoot en naar Stefan Soenen om te checken. Ze checken om te kijken van hoe denken jullie daarover? Wat zou de reactie kunnen zijn, eventueel op, het, uh, ja, op, deze, op deze merknaam. En ik kreeg daar positieve reacties op. Enkel was ook de... bij Stefan een beetje de vraag van, ja, klinkt het niet te Franstalig? we hebben we dan aan gewerkt? Ja, ja. Stefan schrijft onder meer voor Perswijn het Nederlands. Ja. Vakblad is ook op Facebook heel actief met zijn post rond Belgische wijn. Doet veel bezoeken. Ga die man volgen. Maar Guido, ja, jij bent ook iemand die de Belgische wijn een warm hart toedraagt. Hè? Ja, en nou al heel lang eigenlijk. Want we zijn in 2005 voor de eerste keer begonnen met een, een soort van proeverij met de Vlaamse sommeliers. Waarbij dat we tussen aanhalingstekens, de beste Belgische wijnen zouden uh, kiezen of proeven. En dat is echt geëvolueerd. We zijn nu twintig jaar later en nu hebben we de lancering van Belbul. En dan zeg ik, ja, waar is de tijd dat wij zo heel... Wij waren echt de eerste, heel primitief. Er waren misschien veertig, vijftig domeinen die professioneel actief waren. En wij gingen hier de sommeliers de wijnen proeven. En zie vandaag... Hoe was dat? Wat waren de bemerkingen bij de eerste uh, flights die langskwamen? Er was één rode wijn bij die we absoluut niet goed vonden. Maar ik moet zeggen, toen al... In 2005 was de moesserende wijn, die stak er al een beetje bovenuit. En dat is eigenlijk een rode draad doorheen die 20 jaar dat we met de Belgische wijn bezig geweest zijn. Altijd wel correct geweest. Dus altijd, altijd komen die moesserende wijnen er bovenuit. En hoe komt dat? Kan je dat eens beschrijven waarom... Zeker rood of in mindere mate misschien wit, het wat moeilijker heeft in die schuimwijnen ja. het zo goed doen. We hebben natuurlijk het klimaat die, dat we mee hebben daarvoor, maar ik denk ook een stuk know-how. Uh, en er is ook, denk ik, in de cultuur bij de Belgen zin naar schuimwijn. We zijn opgevoed met champagne. We zijn, drinken graag Crément. Uh, er zijn heel veel Vlamingen, als je dan spreek voor Vlaanderen, die graag naar Duitsland gaan, die dan de moezel of de zit proeven uit Duitsland. We hebben de Cava groot gemaakt we als Vlamingen. Ja, wel bijvoorbeeld. Dus, dus schuimwijn is eigenlijk niet zo vreemd in onze cultuur. En ik denk ook, allee, het feit ook dat we een klimaat hebben, de know-how, om zoiets te maken, om goede schuimwijn te maken, dat dat ook een stimulans is. En er is een tweede factor, die misschien uh, wat kritischer is, maar het is ook zo dat wij in moeilijke jaren, als de witte wijn het niet zo goed doet of de rode wijn het niet zo goed doet, dat we toch met de druiven toch nog altijd een heel goede, mousserende wijn kunnen maken. Ja, dat is misschien technisch, maar je plukt die veel vroeger, hè, Wouter. Ja, die plukken we veel vroeger, maar natuurlijk terecht Guido, hetgeen dat je zegt, hè? maar ik vind wel, je moet je positie kiezen en je mag niet zomaar zeggen van, oh dit jaar uh, oh, zit niet zo mee, ik had er maar moesterende wijn van maken. Dat vind ik, dat vind ja. een ik begrijp het hè? en er zijn er zeer veel die het doen, maar ik vind het een foute reflex. Je moet kiezen voor een, een, een richting waarin dat je zegt van kijk, dit doe ik ermee en voor mij was dat direct dof omdat we veel drinkers zijn, zoals Guido komt te zeggen, we zijn veel drinkers van mousserende wijn. Voor mij was dat duidelijk. En je voelt dat ook in verkoop. Hè. Veel mensen zijn geneigd om te zeggen van... Oké, okay, me een flesje wit, een flesje rood, dit of dat. Maar moest hier Geef me maar zes flesjes een kartonje. Het ja, ja, ja. dus, is ook een zekerheid economisch voor de wijnbouw. Absoluut, absoluut waar, absoluut waar. Maar terecht, je moet, je moet je verhouden aan de keuze die je maakt. En technisch ondersteunen. En ook, we hebben de mogelijkheden. Als je de wijndomeinen hier in, in Vlaanderen en in België bekijkt... De investeringen die de mensen hierin doen, er kunnen veel wijndomeinen uit het buitenland komen kijken. Yeah. Echt waar, het is top, high-tech. Het, het is echt waar, het is mooi. Het is een investering, langs Absolute. de andere kant ook. Hè. Want uh, misschien, Guido, nu jij erbij bent, even uitzoomen. Waar plaats jij de Belbul als je het vergelijkt inderdaad, misschien, misschien wat mensen kennen met de Champagnes, de crémants in welke competitie spelen we? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb er net een, een aantal geproefd. Uh, ik denk dat wij, ja, ik, ik maak niet zo graag de vergelijking met champagne, omdat het ook een eigen stijl heeft, maar wij zitten heel sterk op finesse. Maar ik wil nog even zeggen wat Wouter daarnet zei, dat uh, wanneer je kiest om dit te maken, om enkel mousserend te maken, dan kies je ook voor kwaliteit, want dat, is het dan, dat wordt het je core business. En daar zitten we op een niveau waar mensen ook langer laten liggen, lat, Die niet die verder gaan dan in de negen maanden die de wetgeving oplegt, waardoor dat je intensere wijnen hebt, meer, meer smaak en er zijn schuimwinnen bij ons die in een blinde degustatie, ik heb het zelf al een paar keer gedaan, in champagne niet herkend worden, dat klopt, maar ik zou zeggen over het algemeen zitten wij op finesse op uh, verfijning, op nee. elegantie en niet zo op het blockbusterachtige zoals je sommige champagnes hebt. Nee. Je wilt ja. daarmee ook zeggen, niet, niet de zware ja. houtrijping, ja. De, de gigantische briochebusters, ja. dat ja. hebben we niet. Nee, ik vind dat wij echt zitten meer op de elegantie en op de finesse en fijne zuren. Mm -hmm. Ja, zo de, uh, Wat niet wil zeggen dat ze niet complex zijn. Je kunt ze ook in de gastronomie inzetten, ja. uh, maar ik vind dat we vooral zitten zo in, een, in, een, in een verfijndere uh, stijl van... Ik heb er net nu geproefd, die fijne zuren die daarin zitten. Ja. Soms moet je ze zoeken in champagne hoor, in alle eerlijkheid. Ja, ja. want... Dat is ook iets waar we het gesprek mee begonnen zijn en, en wat ook terugkomt, wat we niet mogen doen, qua prijsklasse en qua finesse, kan je het ook niet vergelijken met prosecco of cava maar een consument gaat dat qua prijs misschien wel doen. Dat is een van onze grote, kan je dat een nadeel noemen? Nee, ik denk niet dat dat een nadeel is. Het is gewoon een constatatie. Wij zitten met een bepaald kwaliteitsniveau dat we willen halen. En een kwaliteitsniveau, dat wil ook zijn dat je daar moet voor investeren. Mm -hmm. Investering. Ja, dat kost geld. Dus ja, dat we moet... spreken al snel over 20, 30 euro per fles. Ja, ja, ja, ja, absoluut. En ik denk dat ze de prijs, kwaliteit ook waardig zijn. Mm -hmm. Absoluut waar. En, maar natuurlijk, de consument gaat daar moeten het vertrouwen in. En, en dat is ook een, een weg die we moeten bewandelen met het, het, het label om de consument daar vertrouwen mee te maken dat hij zegt van oké, okay, dit is een product waar ik zeker van ben dat het kwalitatief is. Ja. En dat is iets wat een meerwaarde kan geven. Ja, waar ligt de uitdaging voor jou voor deze belbul de komende jaren, Guido? Ja, wel, de constante kwaliteit is één. Uh, twee, ook zo zoeken naar complexiteit, zorgen dat ook de uh, kleinere domeinen, met de grotere domeinen die meer ervaring hebben, meer kunnen investeren, mee zijn in het verhaal, uh, Elkaar stimuleren. De uitwisseling zal zeer belangrijk zijn, Wouter. Uh, uh, en ik denk, uh, wat ik merk ook, is dat je proeft hier ook wijnen die vrij lang in de kelder gerijpt hebben op de droesum, op de lieg, uh, dus de uh, suurlat. En dat je voelt ook, dat betekent ook dat die wijnen niet goedkoop kunnen zijn, want je moet er toch minstens 9 maanden of 12 maanden of zelfs veel langer op wachten voor alleen dat je je wijn kan verkopen. Maar een goede basiswijn heeft heel veel deugd, van de lange mieze zo'n lange periode rijping, omdat dat de complexiteit verhoogt. Mm -hmm. En ik denk dat daar een beetje de ondersteuning zal zijn van de, de 22 domeinen, het zullen er misschien al bij komen, maar zeker die 22 domeinen, uitwisseling, samenwerken en elkaar stimuleren naar groei en kwaliteit. Kennis delen, jullie moeten een club voor en met elkaar zijn, <laughs> Wouter, hoor ik. Dat is een van de voorwaarden trouwens die we ook gesteld hebben in het charter. Is dat we sowieso op regelmatige basis met elkaar in contact komen. Uh, zij het formeel en informeel, maar dat er kennis wordt gedeeld. Ja, ja. En dat is een van de strikte voorwaarden die ook in het charter staan. En ik vind dat zeer belangrijk. Mm -hmm. ja. Dat we dat ook allemaal ondertekenen en dat we dat ook allemaal uitdragen. Okay. En dat zal ook een punt zijn en waarvan ik denk dat met zekerheid dat mensen daar direct gaan op ingaan. Ja. Ja, ja. En de consument hopelijk ook. Ik ga uh, jou zo meteen. Nog om tips vragen, maar ik ga dat eerst aan Guido doen dan gaan we afsluiten. Guido, wat zijn jouw tips? Welke belbuls moeten mensen zeker proberen? Wat zijn jouw favorieten? Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, kies dat tussen ik... je kindjes, doe maar. Ja, het is een moeilijke keuze maar, uh, maken. Waarom? Omdat uh, ja, ik, ik schrijf ook over bellische wijnen, dus dat betekent dat ik veel mensen goed ken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was uh, heel aangenaam verrast van de fraicheur Van de Rufus. Daarnet, van, zeker van de reserve van 2020, de zilveren parel van Genoel Zelder heb ik heel lekker gevonden. Uh, de wijnen van Wouter uiteraard ook. Uh, en ik heb een wijn geproefd van um, nu moet ik even, uh, uh, uh, de Vignoble des Anges. Ja. Mont des Anges. Mont des Anges, ja. heel finesse. En ja, ik zie, ik zie ook wel dat die wijnen dicht naar elkaar gaan. Maar de ene is iets wat complexer, maar het is nee. ook de manier van waarop dat wijn gemaakt wordt. En is die basiswijn heeft hij een beetje hout gezien, heeft hij lang gelegen in de kelder, dat speelt allemaal mee. Maar ik heb toch geen, geen enkele ontgoocheling geproefd vandaag. Nee, nee, nee. Mont des is ook een van mijn persoonlijke favorieten. Die Blanc de Blanc heeft dan wel wat hout ja. gehad, maar ja, dat het zit zeer mooi in elkaar. Ja, ja, ja. Echt een culinaire aanrader. Wouter, vertel nog eens hoe heet jouw cuvée en welke andere kan je aanstippen? Mijn is uh, uiteraard verwijzend naar het, uh, de wijnhaard zelf die gelegen is op het oud vliegveld uh, LZ-37. Dat, dat was simpelweg de naam van de Zeppelin die daarmee verbonden was. Uiteraard is, ben ik daarvan van. Maar ach, ja, voor mij een keuze maken onder collega's is bijzonder moeilijk. Um, Oh, ik, kan mij echt, ik durf me niet uitspreken over de De diplomaat die natuurlijk Belbult tot stand heeft gebracht, mag ik misschien niet om de tuin leiden door te kiezen tussen al die anderen. Er is van alles te ontdekken en in elke regio ongeveer van de Maasvallei, Voeren, ga ze maar door tot in de Westhoek voldoende. Ik ga Guido van Imschoot bedanken om hier bij ons te zijn en ook jou, Wouter Booghart. Hoe heet jouw wijndomein nog? Op welke website kunnen we jou vinden? Weenhaart Het Verhaal. Dezelfde URL voor de website wijnhaardhetverhaal.be en ook voor de collega's allemaal belbul.be is de nieuwe website waar u ook alles kan terugvinden terugvinden, ontdekken, kiezen en denk toch ook eens Belgisch als het over bruisende wijn in een glas gaat. De Belbul zijn er en we moeten ervan genieten. Wouter, hartelijk bedankt om mijn gast te zijn en mij eigenlijk hier uit te nodigen. Ik ben jullie gast ook hier in de Villa Ampain in Brussel. Met alle plezier gedaan en hopend op een bruisende toekomst voor het sparkling wine. Daar klinken we op. Voilà, dit was weer een aflevering van Wijncast. Wil je meer hierover ontdekken, dat kan foto's informatie, vind je terug op mijn website wijncast.com en volg al mijn sociale mediakanalen: at Wijnkast op Instagram, Twitter, X moet ik dat noemen, tegenwoordig en op Facebook. Heel graag tot een volgende keer. Tot een volgende Wijnkast.